9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het aantal werknemers in de zorg dat ontslag neemt... om zich daarna ZZP'er te laten inhuren, neemt sterk toe. Zorgmedewerkers beginnen vaak voor zichzelf... omdat ze genoeg hebben van de werkdruk en administratieve lasten... bij een werkgever, meldt de Volkskrant. Zorginstellingen zijn er niet blij mee... omdat de loonkosten stijgen en de werkdruk groter wordt... voor het vaste personeel. Het wordt moeilijker voor hogescholen en universiteiten om voor bepaalde studies een beperkt aantal studenten toe te laten. Minister van Onderwijs van Engelshoven verscherpt de regels voor het instellen van een numerus fixus. Ze wil dat de hogescholen en universiteiten in principe voor alle studenten toegankelijk zijn. De instellingen zijn bang voor kwaliteitsverlies als het aantal studenten soms niet meer mogen beperken. Opnieuw zijn in de Verenigde Staten twee bompakketjes onderschept. Maandag werd de eerste bom gevonden in de post van de miljardair-filantroop George Soros. Ook naar de nieuwszender CNN zijn vermoedelijk explosieven gestuurd. Topman Topbandsoekers zegt dat president Trump met zijn voortdurende aanval op de media... het klimaat schept waarin dit soort zaken gebeurt. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie doen dat vooral om kosten te besparen. Verbetering van het milieu komt op de tweede plaats. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90% van de Nederlanders wil thuis zuinig zijn met energie... al letten ouderen beter op hun energieverbruik dan jongeren. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de noodlijdende IJsselmeer ziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Dat ziekenhuis neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. Het weer bewolking en soms wat lichte regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Morgen eerst tamelijk bewolkt en soms regen, later wat vaker zon. Het wordt iets koeler, 12 graden. In het weekend blijft er kans op een bui en het wordt nog iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In de N201 uit Hoorn richting Hoofddorp staan er file bij Aalsmeer. 2 kilometer, de tunnel is dicht door een kapotte auto. Op de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen... een file tussen Schinkelpolder en Schiphol. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En als uh, afsluiter praten wij met Windana en mm -hmm. Zem Tempierik over de Cruise Kerstmusical in 2018. Heren, welkom, Gilles. Dag ben en Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben. Goedemorgen. Nou, je had het hartstikke druk, Erik, dus. Ik had het hartstikke druk. Ik kom je een beetje dichterbij. Want, uh... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Dan heb je nu een rustmomentje van 10 tien, uh, tien minuten. Um, is de nominatie al gesloten van uh, de verkiezing? Ja.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 drie kandidaten, omdat we drie categorieën hebben in de verkiezing. Je hebt er nu uh, negen, ja, uh, hoeveel verschillende bedrijven waren er ongeveer? Uh, nou Die rond de Ruim 40. Oh Veertig verschillende ondernemingen, oké. Ja, oké. Ja. Nou, ja. okay. uh, ja, okay. ja. ja. nou, nou dan is het spannende moment daar om uh, eens te laten horen wie in welke categorie genomineerd is. We hebben wederom drie categorieën, dat zijn de, uh, horeca, retail en overige. Uh, zullen we het om en om doen? Doe ik de horeca, jij de retail? Ja. Uh, in de horeca zijn genomineerd, en het wordt nu voor de eerste openbare, goed om uh, de luisterijder nog even te benadrukken. Ja, ja. We hebben de première. Uh, in de horeca uh, zijn dat De Drie Aapjes. Griekse restaurant Philoxenia. En uh, ik denk een van onze oude cafés, Het Wapen En dan in de categorie retail, Air Force, tutti Frutti. En Van Vessembakker. So, de kleding, brood en uh, ja. kleding. Kleding, brood en ja. kleding. Ja. <laughs> We hebben nog uh, de categorie overige. Uh, daar is genomineerd de Academy. Dat is een, uh, een uh, verzameld bedrijf waaronder uh, de Dance Academy valt, uh, de Food Academy, de Fit Academy, uh, Mans okay. Fit. Eigenlijk uh, een verzameling van kleine bedrijfjes uh, die in, in de dans en uh, in de fitness zitten. Uh, en de overkoppelende uh, uh, bedrijf heet de Academy. Okay. En die zijn genomineerd. Uh, zij nemen het op tegen Autobedrijf Zandvoort. Is ook heel verschillend. garagebedrijven in Noord.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 Ja, alles wat niet onder horeca of retail valt. Ja, oké. Okay. Simpel gezegd. Ja, ja. Dat is wel heel simpel gezegd. Afgelopen, afgelopen En we willen niemand jaren. uitsluiten. Dus, nou ja, dat Het ja, natuurlijk vol van horeca, uh, retail, dat is waar de, de, de kurk op drijft, zeg maar. We hebben geen groot industrie nee. uh, qua fabrieken of iets. Anders. Dus dit is vooral uh, wat Zandvoort veel, uh, veel heeft. Maar er zit natuurlijk ook een hele categorie achter die niet in die twee valt. En dat is aan de overige, ja. Heel simpel. Maar. We hebben we voorgaande jaren verschillende categorieën gehanteerd?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 En dat is uh, voor degene die de bedrijven dan niet zo goed kent of niet weet waar ze moeten stemmen. Uh, uh, maak een soort voorstelronde, zeg maar. Dat mensen ook weten uh, uh, ja, waar je op kan stemmen. <kwijnt> Zoals jij net aangeeft dat je de Academy niet kent. Hè, dat, nou, de, de Dens Academie iedereen... die ken ik. Ja. Weet ik wist niet dat het ja. een overkoepeling was van een aantal ja. bedrijven. Dus dat ja. is wel weer uh, ja. In zo'n voorstelronde komt dat dan duidelijker uit. Zeg. Precies. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we de komende weken doen. En we zorgen dat het op tijd natuurlijk uh, voor, uh, voor de uh, sluitingen. Uh, ja, want als ik dan als je het uh, inderdaad terug gaat rekenen, uh, jullie als organisatie moeten uh, het hamertje laten vallen van uh, tellen, stemmen tellen, ja. kijken wie het ja. is. Maar ja. oh, dat doen we ook tussendoor. Hè? Wanneer, ja. <laughs> ja, ja. Want het is heel veel namelijk. Wel die piek ook. Dat heeft eerst, altijd wat stressmomenten dat de uh, uh, ja. stemmen geteld moeten zijn. En wanneer is de, de, de, de sluiting? Uh, wij hebben... Uh,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 Zeker, in de haven van Zandvoort. Okay. Uh, vanaf half acht op die avond. Maar dat, uh, dat wordt nog wel gecommuniceerd. Dat, dat wordt nog gecommuniceerd ja. in de krant en uh, andere websites. Ja. Heerlijk bedankt voor de komst, de uitleg en de primeur over de categorieën en Graag de genomineerden. Ja. Graag gedaan. En wij lezen het verder in de krant. En misschien dat we nog even praten uh, zaterdag voor de uh, verkiezing. Ja, Leuk, prima. Dankjewel. Nou, dan gaan we hier tot zullen ja. ja. die ik winnen. Misschien peuter ik dat er wel uit. Dankjewel a place we all know, the land of make -believe. <laughs>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 veel wordt gesponsord. We doen dan uh, uh, ik zeg maar wat, geld voor Kika, geld voor uh, de Stad Schouwburg, geld voor dit, geld voor dat, advertenties. Gaat u hier zo doen? Ja, geld voor advertenties. Uh, uiteindelijk denken wij, dat je veel beter gewoon, uh, net zoals Koninklijk Nederland uh, ja, zorgt dat de mensen begrijpen hoe je met een tractor kan werken in plaats van een de tractor in in Zimbabwe.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 Is, is, uh, is de blauwtrend allemaal geopend voor u? Uh, u heeft wel een sitting gehad. Wat bedoelt u? Nou, uh, uh, bent u daar al bezig? Of wanneer begint het? Het is al begonnen. Het is al begonnen. We zijn 1 september begonnen. Wij zijn daar elke dinsdag... Uh,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 zit ik daar zaken weg te halen. Nee, nee. Ik investeer 25.000 euro... om maar simpel te zeggen... niet om uh, voor 5.000 euro handel uh, eruit te krijgen. Want als we vijf uur per week bezig zijn... met spreekuren, want we doen het ook op kantoor... en nog in de bibliotheek uh, halen, ja, dat kost dan 25.000 euro uh, per jaar. Maar het is, wel, het is wat u zegt...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 En we zien iedereen graag straks bij de opening van de blauwe tram. Ja, het is dus een feestelijke middag heb ik gezien. Uh, we gaan er best wel een mooi feestje. op. 31 oktober wordt de blauwe tram officieel geopend. Ja, van half twee tot vier. Ja, dank u wel. Mijn liefde was voor haar toch niet te blussen, maar die grote zee die zat er tussen. weer is een hoor. Korse muziekkeuze. Geweldig weer. Um, uh, wij gaan praten met Joan Bersma. Ik draai mijn papiertje weer even om. Joan Bergmans. Uh, we gaan het hebben over... Um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 Zeker. Als iemand daar zich uh, voor in wil zetten, dan heel graag samen staan we sterker in. Hoe, hoe lang bestaan jullie als uh, uh, Dutch um, Coast? Als uh, Holland Coast bestaan we inmiddels meer dan tien jaar. Uh, tien jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Uh, een jaar geleden gewisseld van bestuur. Dus uh, met het nieuw bestuur zijn we nu uh, de nieuwe campagnes voor 2019 aan het, uh, aan het vaststellen. Ja. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan?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 Kom je dan toch weer een beetje op uit, hoewel er ligt ja. genoeg andere troep uh, op strand? Jazeker. Dan is. T... Er zijn zoveel organisaties die wat doen. Ja, correct. De red, uh, zijn, uh... Jullie zijn natuurlijk ook een landelijke organisatie. Hoe matcht dat? Um, Heb jij hebben jullie contact met de, de, de zogenaamde splinterverenigingen die het een keer leuk vinden om het zand voor de strand schoon te maken? Of, of, de,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 Ook al hebben we hetzelfde doel. Um, daarnaast merk ik dat er uh, organisaties zijn die heel graag iets willen doen... maar eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Uh, Eén daarvan is Care Nederland bijvoorbeeld. Uh, die hebben een platform, Who Cares? Uh, die hadden dus zoiets van, nou, we willen iets doen. Waar beginnen we? Kunnen jullie ons helpen? Mm -hmm. En ze hebben we gezegd, ja, tuurlijk, wij ondersteunen hierin. Wij hebben hier heel veel ervaring in, dus laten we samenwerken. En uh, dat is ook belangrijk. Mensen moeten echt samen gaan werken om, uh, om meer... Uh,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 Um, maar daarnaast uh, doen we ook andere dingen. We zijn vorige week bijvoorbeeld in Brussel geweest uh, om politiek uh, druk uit te oefenen. eigenlijk Om duurzaamheid, maar ook de, de vervuiling weer hoog op de agenda te krijgen.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 is wel een item uh, dat duurzaam uh, Het is een uh, soort van het woord van 2018, heb ik het idee. Ja, in pa het is participatie is belangrijk. een hele belangrijke. hadden wij een soort wordt uitgevonden. Participatie en duurzaamheid, dat zijn de woorden van het. Uh, van 2018, ja. 2510, landelijke clean-up. Yes. Uh, waar gaan mensen heen? Uh, waar ze kunnen ze zich haar... uh, melden? Ja, ze kunnen zich melden um, om half tien. Dan hebben we een aftrap. En dat is bij uh, Talassa.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 Daarvan zijn uh, 33 kinderen uiteindelijk overgebleven, waaronder deze twee. En uh, zij hebben allebei uh, een hoofdrol. En daar buitenom nog vijf andere kleinere rolletjes. Wel of niet We doen, die groepsverwant. Uh, wordt het wordt hier ieder een drukke avond als je uh, en een hoofdrol speelt en vijf uh, rollen erbij. Wat is je hoofdrol? Um, uh, Laura. En wat doet Laura? Um, nou, er is zeg maar een Scrooge.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 In 22, 22 december. december. Dus als mensen daarheen willen, moeten ze een kaartje kopen bij de stad Schouwburg. Nou, de, de, de, de première is uitverkocht. Is al uitverkocht? De première is okay, uitverkocht. Oké, maar voor de, de, uh, op de volgende voorstelling kan men nog kaartjes kopen oh, bij de stad sad, Schouwburg. Zat, en via, via het internet, hè? Bij, uh, via de theatersite van de Schouwburg. Oké. Okay. Ja. Dus op stad Schouwburg Dan kan je kun doorlinken. je nog, doorlinken naar kaartjes ja. kopen? ja. Het wordt in ieder geval een spectaculaire uitzending voorstelling, denk ik. Nou, ik hoop dat jullie er een spektakel van gaan maken. Dat komt goed. Dat komt goed. Ja, yeah. bij jou ook. Yeah. <laughs> ja. Dan wens ik jullie heel veel plezier bij uh, het, uh, het doen van de musical. Ja. Yeah. En uh, misschien moeten we achteraf nog eens kijken hoe het was. Ja, ja zeker. Oké, okay. veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Mexico. Mexico. Mexico.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 Luister, luister, er komt Sinterklaas weer aan. In Zandvoort zal Sinterklaas komen. Ja! Goed, dan zijn wij er een beetje doorheen. En uh, de techniek is en de medepresentatie is door Kordraaier uh, gedaan. De muziekjes. Redactie Gert van Kuik, G. Rutte. Hoofdredactie Gerry Rutte. De koffie G.D. Rutte en het water ook. En de presentatie uh, heb ik zelf gedaan. Kordraaier en Dolly Terpier. Ik bedank voor het laatste stukje. Geen... Wij danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. En graag tot volgende week. Prettig weekend. Dag! mm